hand opval je niet Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij ons in de in de Fijn dat u er bent. En um, ja. Ik wil u uitnodigen om met ons mee te doen vandaag. Als u hier voor het eerst bent, dan, uh, nou, dan uh, moet u misschien even wennen aan de vormen die we hebben. Uh, mijn rol is gastheer. Uh, ik heet Ron en ik uh, probeer jullie een beetje ja, een logische wegwijs te maken door wat we vandaag gaan doen. En wat we vandaag uh, gaan doen is ook voor de mensen die nou, gebruikelijk uh, hier komen, misschien even iets anders. Uh, we hebben eigenlijk de dienst opgedeeld in twee gedeeltes. We uh, hebben een kort Eredienstgedeeltes, zo zou je kunnen zeggen. Daarin uh, vieren we onder andere het avondmaal. En uh, daar zal Gerbram straks ook een, een uh, korte preek houden. En dat ronden we af, naar verwachting zo, na 45, 50 minuten. En dan gaan we daarna gaan we met elkaar uh, toepassen. Dat is zeg maar deel 2 van vandaag. Dus dan gaan we wat langer nadenken over het thema van vandaag: uh, de gaaf van de geest. En dan proberen we zelf, bij jezelf te ontdekken van hé, hey, welke verlangens heb ik. En welke talenten heb ik en welke talenten hoop ik dat de Heilige Geest bij mij zou kunnen aanwakkeren. En uh, als je dat bij jezelf ontdekt, dan gaan we dan later dat ook proberen ja, met elkaar uit te spreken. En dan hoop ik dat dat misschien ja, eigenlijk uh, net een beetje extra diepgang uh, bij je teweeg brengt. Voor beide gedeeltes ben je van harte uitgenodigd. Uh, zoals anders zullen we ook nu gewoon uh, uh, zo meteen starten met, uh, met zingen. En dan gaan op een gegeven moment gaan de kinderen naar hun eigen programma. Nou, mocht je nou om welke redenen straks willen afhaken bij, uh, uh, bij het tweede gedeelte, maar je kinderen zitten nog even nou ja, in de opvang, in hun eigen programma, ik sta straks in de hal en dan uh, kan ik dat ook even voor je coördineren. Dus dat zal zichzelf allemaal regelen. We gaan het vandaag in elk geval dus hebben over de, uh, de gaven van de geest. En uh, hartstikke mooi, we lezen straks een, een stuk uit de Bijbel daar ook over en uh, ja, een, een, een mooi beeldspraak wat erin zit, is dat we het ook bij elkaar kunnen brengen. als groep mensen. Dat je samen het lichaam van Christus vormt. Dus je bent elkaar ook tot een hand en een voet. En ook heel liefdevol, als broers en als zussen. Nou, ik hoop dat je dat uh, allemaal zult aanspreken. Um, omdat we het even iets anders doen dan anders, uh, ga ik je vandaag ook eerst uh, beginnen met een paar praktische mededelingen. die ik meestal aan het eind van de dienst pas doe. Bijvoorbeeld, uh, nou, wie, uh, wie krijgt de bloemen? Uh, straks gaan we ook nog collecteren. Die mededeling doe ik nu eigenlijk alvast, zodat we dat zo meteen uh, gewoon wat sneller kunnen doorlaten gaan. Ik wil u eerst attent maken op uh, een flyer die u in de hal zou kunnen vinden. Het is namelijk uh, Veenhard Veelmaand. En uh, dat is een van die activiteiten die de Veenhardkerk uh, eigenlijk al jarenlang uh, heeft. Zeg maar, naast bijvoorbeeld ja, de zondagse uh, ochtenddienst. Uh, Hou je van films uh, en, en ja, vind je het leuk om ook andere mee te nemen? Neem de flyer mee, kijk even naar de film van aanstaande vrijdag. Uh, om acht uur gaat de zaal open en uh, om half negen start de film. De moeite waard om even naar te kijken. En elke week geven wij bloemen weg. Er staan een mooie tulpen hier voorin, misschien kan niet iedereen ze zien. Maar ze gaan deze week naar uh, Riet Zeeman uit Vinkeveen... Uh, en waarom? Nou, omdat zij al jarenlang bestuurslid van de Nederlandse patiëntenvereniging is in de Ronde Venen. Nou, voor haar bijdrage willen we haar bedanken en, uh, en deze week de bloemen geven. Nou, straks uh, uh, na de, het avondmaal zullen we nog collecteren. En dat doen we voor de stichting uh, BACA. En dat staat voor Bikers Against Child Abuse. Dat is een internationale stichting die uh, uh, ook een Nederlandse uh, vestiging heeft... En dat zijn eigenlijk hele stoere mannen en vrouwen die, uh, ja, die zich hard maken voor, uh, voor hele uh, ja, gekwetste kinderen, zou ik eigenlijk willen zeggen. proberen hen ook te herstellen en het weer krachtig te maken. Nou, dat, uh, um, de, de, de, de dame die bij ons uh, de collectors coördineert, uh, Raymond van Seil, die, uh, die kwam in aanraking met iemand die uh, ja, eigenlijk hierop wil gaan richten. En uh, die vond het zo'n mooi en puur verhaal dat ze zei van, uh, weet je wat, we gaan daar uh, deze maand ook voor collecteren in... Uh, in de Feyenoordcamp. Dat komt straks na het avondmaal. Nou goed, een beetje lange intro. Uh, nogmaals, uh, uh, oké. Okay. Ik krijg een hint vanuit de uh, achter, hartstikke goed. Uh, was je er vorige week niet, heb je niet gehoord dat uh, uh, Tijmen geboren is? Tijmen is de zoon van uh, gert en Esther. Uh, uh, gert die ook al jarenlang uh, hier bij ons uh, lid is in de kerk. En Esther die uh, van tijd tot tijd meekomt. Zij hebben vorige week zaterdag, hè, Willem. Uh, uh, Willem is trotse oom, zit achter de technieken uh, vandaag. Uh, vorige week zaterdag hebben zij uh, een, een zoon gekregen, Tijmen. Uh, nou, dat was toen allemaal zo so last midden dat we nog geen foto hadden. Bij deze wel. Dus, uh, en ik geloof dat uh, de kinderen straks ook nog uh, een mooi geschenk voor, uh, voor Tijmen gaan maken. En uh, dat komt helemaal goed. Tijmen dus. Nou, ik wil graag uh, samen met u ook een uh, vragen over deze dienst. En dat doen we door te bidden. En uh, bidt u met mij mee. Heer God. Aan het begin van deze dienst, heer, dan komen we bij u en we willen u vragen, heer, wilt u ervoor zorgen, heer, dat het een mooie, mooie dag is. Niet alleen omdat de zon schijnt, maar ook een mooie dag, heer, omdat we die mogen beginnen met u. Maar ook met elkaar. Hier we lezen straks in uw woord dat we daar samen eigenlijk als het ware één lichaam vormen. En dat we aan elkaar gegeven zijn en dat we allemaal verschillende gaven hebben. Gaven, heer, die, die u in ons gelegd heeft. En die uh, door uw Heilige Geest ook extra kracht en glans krijgen. En Heer, we verlangen daarnaar om uh, ons één te voelen, ons gesterkt te voelen. En, uh, ja, en ook uh, ja, gesterkt door elkaar, Heer, als één uh, lichaam, maar juist ook door U. En Heer, misschien uh, voelen we ons niet altijd een heel sterk lichaamsdeel. Hebben we misschien ook wel onze uh, uh, pijn, verdriet of zorgen of onzekerheden. Maar dan juist dan, heren, we vragen wel of u uh, vandaag ons wilt bemoedigen en kracht wil geven. Dat vragen we, om Jezus' wil. Amen. Goed. Um, we gaan uh, beginnen met het zingen van een lied. We, uh, we zingen één kinderlied en dan gaan uh, de kinderen daarna naar hun eigen programma. Maar we gaan het wel met z'n allen zingen en dat doen we met uh, Jarno en Laurens. Ja, goedemorgen. Wij mogen met jullie zingen vanmorgen. We zien een, uh, een combinatie die u niet zou verwachten, wij twee. We komen hier allebei wel vaker, maar nooit met z'n tweeën. Voor ons ook de eerste keer. Maar we hebben één ding gemeen. We vinden het leuk om hier te zijn en met jullie te zingen voor God. Dus laten we dat gaan doen. En we beginnen met uh, van A tot Z. Zullen we gaan staan? Van de van ze C is van Christus, dezelfde van God. D is van dienaar, E is van eeuwen, F van verheerder, hij sliep het heelal. G van de gekruisen, H is van hoefsteen, I van Immanuel, God is met ons. J is van Jezus, K is van koning, L van zijn liefde die hij aan mij toont. Van A tot Z bent u de hoogste Heer, Alpha, Omega en zoveel meer. Oneindig groot is ook uw heerschap bij, u bent het einde van mij. En is van nederig, O is van opstanding, B van profeet. Q van IQ, onze God is de slimste. R is van rots en S is van steen. Van A tot Z bent u de hoogste Heer. Alpha, omega en zoveel meer oneindig. Ook uw heerschap mij. u bent het einde voor mij. T is van toevlucht, een veilige haven. U van U die verlosser is Veen. B is de weg, X voor extra bijzonder. I voor IJzerster.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 Gaat u nog even zitten, want dan uh, kondig ik de programma's aan voor de kinderen. We hebben er twee vandaag. We hebben de kruimels, dat zijn de allerkleinste, van nul tot en met drie jaar. En zij mogen mee met Karin, Anouk en Kato. En zij worden achter in de kerk worden zij opgevangen. En dan hebben we ook de Veenard Kids. En dat is voor de kinderen die in groep 1, groep 2, 3 of 4 zitten. En uh, zij mogen een jas doen. En gaan dan met Ilse Voorn en met Rosalie uh, naar de fontein. En hebben daar dan op hun eigen niveau ook een uh, programma. Nou, als dat even uh, uh, loopt en er weer rustig wordt in, uh, in de kerk, dan uh, pakken wij het weer rustig op. En dan zingen we nog twee liederen uh, met dit uh, ja, unieke duo. <laughs> Willen we willen nog twee liederen zingen. Uh, we beginnen met Als we samen u aanbidden. We zingen dat we hier bij elkaar komen en mogen weten wat God hier bij ons is. Uh, in Manuel. Zullen we daarvoor gaan staan? Dat is wat gaaf dat die God die zo groot is uh, bij ons wil zijn hier in ons midden. Um, daarover gaat het volgende lied. Um, God wil bij ons zijn. Dat is een grote eer en daar willen wij ons uh, nederig maken aan uw voeten, Heer. Zijn is de grootste in, daarom buig ik mij voor u. Mijn hart verlangt er naar samen. lezen uit, uit Gods woord. We openen de Bijbel in, in het boek Romeinen en we lezen daar hoofdstuk 12, de eerste dertien versen. En, nou, dat is het hoofdstuk waarin Paulus, de schrijver van, het, van deze brief aan de Romeinen, uh, ja, oproept om dan samen uh, één te zijn. Uh, nou, zoals we net ook zongen, in geest en waarheid samen één te zijn. Nou, lees het met mij mee op het scherm. Broers en zussen... Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God-welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moeten aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet hij in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief, met de innige liefde van broers en zussen en achter ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u uw tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heilige en wees gastvrij. Tot zover Gods woord. Gerbrand. Dankjewel Ron. We hebben vorige week ook al in deze gemeente uitgebreid stilgestaan bij de gaven van de geest. En toen ook een stukje van Paulus, Efeze 4. En in Efeze 4 legt Paulus alle nadruk op het ontvangen van de gaven van de geest. Jezus die zit aan de rechterhand van God, die daar troont en die vandaar in zijn geest en in zijn kracht neerdaalt, mensen vervult, gaven uitdeelt. En hier in Romeinen 12 uh, legt Paulus juist veel meer het accent op het inzetten van de gaven van de geest. De gaven die we ontvangen zijn ook een roeping. Ze vragen om de bereidwilligheid om te ontwikkelen, om ingezet te worden. Maar voordat Paulus dat uitgebreid gaat doen, begint hij in onszelf. Paulus begint bij ons verlangen. Het verlangen om onszelf aan God te geven... Als een heilig offer. En daar begint het mee. Bij de bereidheid om onszelf aan hem te geven. Bij dat verlangen. En pas dan, ja, als je die stap in geloof zet en jezelf aan hem geeft. Dan zul je gaan ontdekken dat God alles geeft wat je nodig hebt. Om je ook echt in alle facetten van je leven aan hem te geven. Daar begint het. Wat Paulus eigenlijk doet in dit gedeelte is dat hij ons meeneemt in de beweging van het ontvangen van Gods genade naar het in beweging gezet worden door Gods genade. Als je de hele brief aan Romeinen zou lezen, zou je ontdekken dat Paulus elf hoofdstukken lang aan het uitleggen is wat wij allemaal in Jezus ontvangen hebben. Hoe groot God is, hoe groot zijn genade en omhartigheid is en wie jij door Jezus mag zijn. Precies in dit hoofdstuk maakt Paulus een beweging. En zegt hij zegt, op grond van die barmhartigheid vraag ik u nu. En dat, dat zegt Paulus niet, omdat het zo werkt dat hij zegt, nou, nadat alles wat Jezus voor ons gedaan heeft, nou, nou komt jouw taak. Maar omdat het zo werkt, dat als wij zoveel in Jezus ontvangen hebben, alles wat we in dit leven ooit maar zouden willen hebben. Dat dat betekent dat we niet meer bezig hoeven te zijn met graaien en zoeken naar allerlei dingen voor onszelf. Dat we niet meer eindeloos bezig hoeven te zijn om onszelf te bewijzen. En dan komt de lucht en ruimte om het te zijn voor God en voor de mensen om ons heen. Dan gaan we ontdekken dat genade niet alleen iets is wat we ontvangen, maar ook iets wat ons in beweging zet. Dat is wat Paulus hier zegt. Richt je niet op wat de wereld van je verwacht, maar richt je op dat wat Gods liefde en genade in jou losmaakt. Als het, als het in de Bijbel gaat over kerk en over wat een kerk moet zijn en wat een kerk moet doen, dan komt de Bijbel nooit met lijstjes taken. Paulus zegt nergens, nou als je dan een keer een kerk ergens hebt, zorg dan dat de volgende dingen gebeuren en mensen, kom op. Verdeel de taken een beetje eerlijk. Nee. De Bijbel denkt altijd vanuit het idee van gaven. Van Jezus die ons vervult en in beweging zet. En daarmee blijf je altijd heel dicht bij de bron. Het begint altijd met ontvangen. En als je op die golflengte zit... dan komt er ook veel meer harmonie tussen dat wat er bij jou van binnen leeft... En die dingen die jij concreet aan het doen bent. Weet je als, je, als je begint bij wat jij verlangt... dan zal je heel snel ontdekken dat jouw verlangens en de gaven die je van God krijgt... heel dicht bij elkaar liggen. Weet je, als er iets is wat in jouw leven waarvan je denkt van... weet je, dit zou ik nou echt heel graag willen. Of als er een, iets is in de omgeving, een nood of, of iets moois wat er gebeurt... En jij voelt bij jezelf, weet je, daar zou ik wat aan willen doen. Of daar zou ik wat voor willen doen. Dan zal het bijna altijd zo zijn dat het op een of andere manier in verbinding staat met jouw gaven. Niet alleen omdat een mens zo in elkaar zit, maar omdat God zo in ons leven werkt. Omdat God dingen in ons losmaakt. En als je daar bent, dan kom je los van de vraag... Wat moet ik doen? Wat wordt er van me verwacht? En dan kom je veel meer bij de vraag... Wat zou ik willen doen? Waar voel ik nou van binnen passie voor? Waar voel ik mij nou oprecht geroepen? En als we daar zijn, dan zal je ook voelen... dat er een veel diepere drive in je loskomt. Dat je veel meer op de golflengte van de geest zit. En al die dingen... Die in mensen loskomen. Paulus zegt in het hoofdstuk. Laat je daar dan ook door in beweging brengen. En niet alleen maar los individueel. Jijzelf. Maar Paulus geeft dat wat er allemaal in mensen loskomt. Geeft die aan elkaar. En aan de gemeenschap. Hij, hij zegt. Mensen. Wees bereid. Om die gaven in te zetten. De geest wil ongelooflijk veel geven en losmaken. Maar dat vraagt er wel om. Dat we bereid zijn om mee aan de slag te gaan, maar ook dat we het zien en waarderen bij elkaar en dat het de ruimte krijgt om te ontwikkelen en te groeien en vruchten te gaan dragen. En waar dat niet gebeurt, waar we het niet van elkaar zien waar er geen bereidheid is, daar zullen we ook heel weinig profiteren van alles wat de geest ons wil geven. Wat we in deze dienst willen doen is, is met elkaar meegaan in precies die beweging die Paulus in dit hoofdstuk legt. De beweging van vervuld worden door Gods genade naar in beweging gezet worden door Gods genade. Overal waar Paulus spreekt over de gaven van de geest, komt direct dat beeld van het lichaam. We zijn... Een lichaam, een eenheid dat uit heel veel verschillende delen bestaat. Als wij samen avondmaal vieren, dan is dat niet alleen maar een theorie of een schemaatje of iets wat je kan tekenen, maar dan gebeurt dat ook. Wij komen samen rond die tafel als één lichaam, één in Jezus, met hem aan het hoofd en tegelijkertijd in alle verscheidenheid van mensen die hier vanmorgen bij elkaar zijn gekomen. En samen aan dat avondmaal wordt dat lichaam van Jezus in de allereerste plaats gevoed. Het avondmaal begint bij ontvangen. Daar worden we gevoed met Jezus zelf. Hij daalt neer, hij deelt zichzelf uit. Zijn liefde, zijn genade, zijn geest en alle gaven die daarbij horen. En die verscheidenheid vormt samen een nieuwe mens. Paulus zegt opnieuw in vers 1, of in vers 2 in dit geval, dat onze gezindheid vernieuwd moet worden. En Paulus zegt, de genade van God moet ervoor zorgen dat we op een nieuwe manier gaan kijken en op een nieuwe manier gaan denken. Dat is precies wat het avondmaal met ons wil doen. Het avondmaal wil tegen ons zeggen, kijk, dit is wat wij samen zijn. Eén familie die uit heel veel verschillende mensen bestaat. Eén lichaam met heel veel verschillende delen. Een nieuwe mens. Het oude gaat met Jezus ten onder. En hier rondom hem staat een nieuwe mens op. Dat is wie jij mag zijn. Waar jij in meegenomen mag worden door Jezus. En dat avondmaal maakt ons nederig. Allemaal zijn we even afhankelijk van Jezus. Allemaal zijn we even geliefd. Geen enkel mens en ook geen enkele gave is meer of beter dan de andere. We zijn nooit meer dan wat Jezus van ons maakt. Dat geldt voor ons allemaal En tegelijkertijd. Dat is zo ongelooflijk gaaf. Jij mag zijn. Jij mag worden wat Jezus is van jou maakt. En daarmee word je oneindig uitgetild boven je oude ik. Geroepen, uitgekozen en in beweging gebracht door hem. Dit avondmaal is bedoeld voor mensen die heel goed van zichzelf weten dat, ze, dat hun leven op geen enkele manier een heilig offer voor God is. Maar het is voor bedoeld voor mensen die hier naar voren komen en hun hoop en houvast zoeken in Jezus. En hier in de allereerste plaats met lege handen Hem willen ontvangen. Mensen die er naar verlangen om onderdeel te worden van dat lichaam van Jezus, wat Hij hier en op zoveel andere plekken bij elkaar brengt. En mensen die straks van tafel lopen, vol verlangen. Dat hun leven steeds meer één heilig offer wordt aan God. Weet je, als je dat van jezelf kan zeggen, wees dan van harte uitgenodigd om samen met ons het avondmaal te vieren. Als je om wat voor reden dan ook het avond niet mee wilt vieren, er liggen herder van die geplastificeerde kaartjes, daarop staan een aantal gebeden. Zoek een gebed wat past bij jouw situatie en bid dat terwijl wij avondmaal vieren. Dan doe je hetzelfde dat wij doen. Antwoord geven. Op wat God ons aanbiedt. Laten we, voordat we avondmaal gaan vieren, eerst samen bidden. Ik zal het gebed afsluiten. Met onze vader dat wordt meegebiend. En dan kan, we, kan je het meebidden. Laten we naar God toe gaan: Grote en goede God. Vader in de hemel. We komen bij u met lege handen. Maar met een hart dat klopt van verwachting en liefde. U bent zo oneindig groot en goed voor ons. Heer, en als we hier naar voren komen. Onze handen uitstrekkend naar u. Heer, dan bidden we. Wil ons tegemoet komen. Wil onze hele mens aanspreken. Laat ons zien, laat ons begrijpen, laat ons bevatten wat u ons wilt vertellen, wat u van ons wilt zijn. Wie wij mogen zijn. Laat uw liefde ons hart raken. En breng ons in beweging. Maak ons bereid om de stap te zetten naar u toe. Vol vertrouwen. Heer, en, en, en geef ons zo, in dit avondmaal en in dit moment, de ervaring van uw nabijheid, van uw kracht, van uw geest. Heer, dat is ons verlangen. Heer, we bidden het gebed dat u ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen.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 Terwijl we het avondmaal vieren zullen Janno en Laurens het luisterlied uh, laten horen. Uh, je kan dat mee uh, lezen op de beamer of mee je zingen als je avondmaal viert. Het werkt het best als we van achter naar voren doordraaien. Mag ik uh, mensen uitnodigen?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 Ik wil terug naar het hart van Ambeer. Je onze een vader die zijn kind opnam ja, We hebben als uh, ja, één groep, als één gemeente hebben we het avondmaal gevierd. En van jong tot oud. En, uh, of je nou bent aangegaan of dat je bent blijven zitten. Uh, ja, de belofte blijft hetzelfde. Als je wil ontvangen, als je het verlang hebt om bij Jezus te zijn. Als je het verlang hebt om de Heilige Geest te ontvangen. Dan is de belofte dat de Geest ook aan je gegeven wordt. Nou, we gaan daar straks over, uh, over verder spreken. Over van, van, joh, hoe gaat dat nou? Uh, wat doet dat met mij, met de gaven die ik heb, de talenten die ik in mag zeggen, welke kracht ontvang ik dan ook. En, uh, maar ja, we mogen nu ook op een andere manier iets teruggeven. En dat doen we dus om te, door te collecteren. Um, we gaan, uh, de, de zakken gaan zo even rond en uh, nou, wat je kunt missen, wat je bij je hebt, de vraag is of dat te geven aan de stichting Baka. En daarna zingen we uh, samen een lied en uh, dat is dan het, uh, de afsluiting van dit gedeelte. We willen graag samen zingen uh, Vrede zij u. So... Zitten. We gaan uh, langzaam naar deel 2 en dat uh, gaat over toepassing. Hè, wat, uh, wat is dan die kracht van de Heilige Geest en wat doet dat voor mij? En misschien heb jij daar een heel sterk beeld bij van jezelf. En nou, weet je ook sterk wat je verlangen is en zet je je verlangen ook in, of zet je je gaven en je talenten ook in uh, om ja, iets met je verlangen te doen. En misschien voel je je daar al in heel erg gesterkt door de Heilige Geest. Misschien extra belangrijk om dan in te blijven en nou ook anderen te inspireren. Dat kan me ook voorstellen dat je daar best wel een beetje naar op zoek bent. Of dat je dat uh, nou, misschien nog wat moeilijk vindt. Nou, om die reden hebben wij uh, zo meteen twee inspiratiesessies. Uh, uh, er is een mogelijkheid om hier in de kerkzijl te blijven zitten. En uh, Gerbram zal dat gedeelte leiden. En in dat gedeelte uh, kunnen we onder andere... Uh, ...teksten lezen uit de Bijbel... ...er is ruimte om te bidden... Uh, ...om gedeeltes op het scherm... ...ja, gewoon die, die, die lussen zeg maar... ...met uh, ja, inspiratie... ...en dan kun je gewoon op jouw moment en op jouw... ...tijd, en uh, zoals jij dat wil... ...kun je dat op je af laten komen. Er is ook een actiever gedeelte... ...en dat gebeurt dan in de hal... ...en uh, daar proberen we juist... ...met plaatjes elkaar... Uh, ...te prikkelen, of jezelf te prikkelen... ...en op die manier een beetje op zoek te gaan... ...van, van hé, hey, wat... Uh, wat is nou eigenlijk mijn verlangen? Wat past nou bij mij? Waar herken ik mezelf nou in? En ook, um, ja, hoe, hoe kan ik dan dat... Ja, hoe, wat kan ik daarmee? Hoe kan ik mijn talent daarvoor inzetten? In elk geval is in beide sessies... Mocht je trouwens willen, tussendoor, dat je denkt van... Ik was bij het actieve gedeelte, dat is het toch niet helemaal. Ga dan gewoon weer in de kerk zitten. Uh, dat, dat kan, hè? Je kunt dus heen en weer lopen. Dat mag. Uh, maar het, het resultaat van beide sessies is dat je aan het eind op een briefje schrijft... Uh, ja, wat je verlangen is, één... En twee, ook nou ja, welk talent je daarvoor uh, wilt gaan inzetten of wat je talent daarvoor is. Um, nou, het is eigenlijk de bedoeling dat je nu een, een keuze maakt. <laughs> ik, uh, um, ik loop naar de hal. Gerbram die, die zal dus hier blijven. En uh, nou, nogmaals, achterin of in de hal, daar is het actieve gedeelte. Daar is de ruimte om uh, uh, je te laten inspireren met plaatjes. En hier is het. De ruimte om dat met woorden en met stilte en gebed ook te doen. Sorry, nog even voor de tijdsplanning. Ik denk dat dat wel fijn is en handig om te weten. De bedoeling is dat we dit ongeveer tien minuten doen. En daarna komen we weer samen hier. En het hele toepassingsgedeelte duurt tot, nou ja, laten we zeggen, tien voor twaalf, vijf voor twaalf. En dan zijn we helemaal klaar. De deuren naar de, naar de hal gaan dicht. We laten de hal lekker... De hal, daar kunnen ze lekker roezemoezen en doen. Hier is de plek zeg maar, om veel meer in rust en in stilte na te denken over... Wat voor verlangens heb ik nou in mij? Wat voor passie voel ik in me? Waar, uh, waar ligt mijn hart? En om dat gewoon lekker op te laten komen, te bezinken. Dat mag je doen in stilte. Dat mag je doen door dingen die we straks op de biermen langsbrengen. Dat mag je doen door gewoon rustig in je eentje te bidden... En je krijgt daar uh, alle ruimte en tijd voor. Ik zorg straks wel dat er papiertjes zijn en dat, uh, dat je eventueel iets, uh, iets op kunt schrijven. Er komen uh, drie sheets, het zijn iets meer, maar drie soorten sheets langs. Eerst uh, zijn er een aantal sheets met bijbelteksten. Er zijn drie gedeelten in de Bijbel waar de gaven van de geest worden opgesomd. Die tikken we één voor één voorbij. Die kun je lezen en dan kun je denken, hey, zijn er nou gaven die ik bij mezelf herken? Dan hebben we een aantal sheets. Ja, mag ik de volgende? Deze sheet heeft vier vragen. Vier vragen die je uh, kan lezen, op je in kan laten werken, over na kan denken. En dan hebben we nog een laatste sheet. En daar heb ik, uh, je moet ze van boven naar beneden lezen, van links naar rechts heeft het geen logica. Van boven naar beneden, drie rijtjes met uh, nou, indelingen van de gaven. De linkse kun je zeggen, nou, dat soort, uh, de soorten, groepen, gaven die er zijn. Midden is uh, nou, de vijf. Bedieningen die Paulus onder woorden brengt aan rechts, zeg maar. Dan is het meer beeldend met het lichaam. Ben je nou meer een stem of een oor of een voet? Waar herken jij het meest in? Nou, op die manier proberen we jouw inspiratie een beetje te voeden. We gaan wel lekker tien minuten stil zijn. En uh, ik zorg zo meteen dat de briefjes en pennen zijn. Goeie tijd. Dankjewel. Ontzettend leuk om iedereen zo uh, op zijn eigen manier bezig te zien. Als het goed is hebben we allemaal een briefje waar we een paar dingen op hebben gezet of in elk geval wat gedachten over onze verlangens en onze gaven. Wat we nu willen doen is we met elkaar de beweging maken die, die ook in het Bijbelgedeelte staat van dat wat God in ons hart losmaakt naar elkaar. En een van de eerste dingen waar je elkaar bij kunt helpen als het om de gaven van de geest gaat is het zien bij elkaar en elkaar helpen en de weg wijzen wat je met de gaven zou kunnen doen en hoe een gaven zou kunnen gaan bloeien. Dus wat we willen vragen is of je even in je omgeving wil kijken of je een klein groepje kan maken van, laten we zeggen, twee, drie mensen. En dan um, zou ik je willen vragen om even de tijd te nemen om aan die ander uit te leggen wat er nou bij jou uitgekomen is. En te vragen of die ander daar feedback op wil geven, als hij je goed kent. Of in elk geval eens met jou wil delen wat het eerste is dat bij hem opkomt. Als hij jouw gaven ziet en jouw verlangens. Vraag dan eens, Job, wat is nou het eerste waar je aan denkt, wat voor richting. En schrijf dat er ook even bij. En dan draai je het om. En dan doe je het ook even bij die, ander, bij die andere twee. Als dus je met twee, drie doet, heb je even een paar suggesties. Welke richting mensen denken als ze jouw gaven zien? Is de opdracht helder? Nou, tien minuutjes weer en dan uh, komen we weer hier terug. Mensen, als het goed is, als ik heel even erbovenuit mag... Als het goed is hebben jullie twee briefjes, een kladbriefje en een netbriefje. Als je in de laatste paar minuten wil proberen om een soort van eindresultaat op het nette briefje te schrijven, dan heb je straks een kladbriefje met wat aantekeningen dat je op het nette briefje even schrijft, nou dit is nou, wat er uitgekomen is bij mezelf en, en van anderen. Ja, een paar minuutjes en dan zijn we straks allemaal twee briefjes als het goed is. Ik sta hier niet. <laughs> <laughs> ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Ja. ja, en divers, zeg maar. Er zijn ook mensen weg. Ja, we hadden ja dat hadden we van tevoren. Er uh, meer dan, uh, ja, dat ja, klopt. Ja. En toen pakte ik de wijn. En op een gegeven moment zag ik dit. Let go. ja. ja. ja <laughs> De meeste opgeschreven. Mensen, ontzettend leuk dat jullie allemaal uh, meedoen. Als het goed is hebben we nu twee, uh, twee briefjes. We hopen heel erg dat dit je helpt om dat hele onderwerp gaven van de geest iets meer te kunnen vastpakken. En we hopen ook heel erg dat het een stimulans is om, uh, om het niet alleen maar aan te horen, maar dat het je ook in beweging brengt. Maar we willen de dienst afronden door alles wat er nu bovengekomen is, ook weer terug te brengen bij God. We zijn nu eigenlijk op het punt waar Paulus is in vers 1 van Romeinen 12. Namelijk dat hij zegt, nou alles wat God in je losmaakt, met een beroep op die barmhartigheid, vraag ik je om je leven als een offer voor God neer te leggen. En dat willen we jou toe uitnodigen. Ik heb hier een leeg mandje staan. Uh, als het goed is heb je twee briefjes. Ik zou net een briefje mee naar huis nemen. Dan nodig ik je uit om uh, dat kladbriefje hier in het mandje te komen stoppen. Als een, uh, een symbool dat je jouw gave geeft aan God en in zijn handen legt. En dan zullen we samen de dienst afronden met gebed en een slotlied. Mag ik je uitnodigen om het uh, naar voren te brengen? Nee, nee, nee, het gaat, gaat gewoon weg. Ja. Mensen, zullen we samen bidden? Grote en goede God, Vader, wij leggen hier alle gaven en verlangens die bij ons bovenkomen voor U neer. En we doen dat in de allereerste plaats in grote dankbaarheid. Want we erkennen dat U het bent die dit in ons losmaakt. Dat U het bent die ons van boven vervult met Uw kracht en Uw geest. Dat het Uw liefde is. Uw genade die in ons werkt. En dat u het bent die ons verrijkt en vervult met deze gaven. U bent een groot God en we danken u. Ja, we willen u bidden. Nu al deze gaven hier liggen. en we, ja, we willen u vragen. Geef dat we de gaven zien. Dat we ze zien bij onszelf. Dat we door uw ogen naar onszelf kunnen kijken. En dat we op diezelfde manier ook kunnen kijken naar de mensen om ons heen. Heer, en wilt u die gaven de ruimte geven? In ons eigen leven, in onze agenda, in, in het samenleven met elkaar. Dat het de ruimte krijgt om te gaan groeien, te gaan bloeien. Houd ons zo verbonden met u, dat deze gaven kunnen gaan rijpen tot vruchten en tot zegen kunnen zijn. En we bidden... Over al die gaven die we nu hier voor u neerleggen, al die verlangens, wilt u ze zegenen, wilt u ze vrucht laten dragen in ons eigen leven, in onze omgeving, op al die verschillende plekken waar u ons geplaatst heeft. Vervul ze met uw krachten, met uw aanwezigheid en hou ons zo steeds dicht bij u en met u verbonden. Heer, we leggen hier ons leven voor u neer. Heer, en... Vul ons zo met uw geest, dat ons leven ook steeds meer één heilig dankoffer mag worden voor u. Heer, dat kan alleen maar als u ons draagt, als u ons vervult, als u ons in beweging brengt. Dat is ons gebed, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Bij trouwte aan u door. Door.